Bij de protesten tegen de Turkse premier Erdogan... is opnieuw een betoger om het leven gekomen. De man van 22 werd in de zuidelijke stad Antakya door zijn hoofd geschoten. Door wie is nog onduidelijk. Hoewel er gisteren en vannacht opnieuw veel mensen op de been waren... denkt premier Erdogan dat het de komende dagen rustig wordt. Er is vorig jaar meer geweld tegen de politie gemeld. Politiemedewerkers deden ruim 4700 keer aangifte. 600 meer dan een jaar eerder. De stijging wordt mogelijk verklaard doordat er meer aandacht is voor geweld... en mensen wordt gevraagd om incidenten altijd te melden. In Passau in Zuid-Duitsland heeft het waterpeil van de Donau... gisteravond 12,80 meter bereikt. Dat is de hoogste stand in meer dan 500 jaar. Normaal staat het rond de 4,50 meter. De gemeente verwacht dat het waterpeil niet verder zal stijgen. De elektriciteit in de stad is afgesloten en het openbaar vervoer ligt stil... Vandaag bezoekt de Duitse bondskanselier Merkel het watersnoodgebied. De nieuwe burgemeester van Arnhem wordt Herman Keizer van het CDA. Hij is door de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van VVD'er Paulien Krikke. Zij is sinds 2001 burgemeester van Arnhem en wil geen derde termijn. De 59-jarige Keizer is nu nog burgemeester van Dootingum. Het weer: vandaag vooral in het noorden veel zon, in het zuiden nog wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 15 tot 19 graden. Later in de week wordt het zonniger en warmer. Het wordt meer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen. De dag dat ook Nederland te maken krijgt met het hoge water. Het zal bij lange na niet zo hevig zijn als in Tsjechië en Zuid-Duitsland... waar Cosmond en Wouter Meijer verslag doet bij Passau... waar de Donau voor grote problemen zorgt. En minor Remmers, die redt het denk ik wel met kaplaarzen of gaat de broek omhoog? Ach nee, het is een prachtige staanplaats. Een haas keek me net aan, de trekt langzaam over de uiterwaarden langs de Waal. Het is hier heerlijk vertoeven met een elektriciteitsaansluiting. Maar helaas, de trekker staat voor de caravan. Ook al heet het hier Camping de Zwaan. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur die breekt zich de komende dagen het hoofd over de hoge snelheidslijn. Wat moet ze met de restanten van de Vira en wat met de NS? Er wordt steeds meer geweld tegen de politie gemeld. U hoorde dat zojuist. U hoort wat agenten zoal overkomt. Praat u ook bij over de aanhoudende onrust in Turkije? Waar ambtenaren zich solidair verklaren met de demonstranten en het hebben over terreur van de staat. De muziek, onder andere vanochtend van Scouting for Girls.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 I'm time. In zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De NS verliest mogelijk het recht op de exploitatie van de hoge snelheidslijn. Staatssecretaris Mansveld schrijft in een brief aan de Kamer... dat ze zich ten aanzien van de concessie alle rechten voorbehoudt. Op de vraag of dat kan betekenen dat de NS de concessie verliest... zegt Mansveld dat dat inderdaad mogelijk is.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 Mansveld wil nog een onderbouwing van de NS... waarin staat wat de financiële en juridische gevolgen zijn... van de afschaffen van de vieren. Er is vorig jaar meer geweld tegen de politie gemeld. Er is ruim 4700 keer aangifte gedaan. Twee jaar geleden waren er zo'n 600 meldingen minder. Het gaat om spugen, beledigingen, mishandeling... en ook pogingen tot moord en doodslag. Deze onderzoeker ziet een duidelijke trend.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 In Turkije is een tweede doden gevallen bij de protesten tegen de regering van premier Erdogan. Een 22-jarige man werd door het hoofd geschoten. Door wie is nog onduidelijk? Vannacht werd er opnieuw gedemonstreerd in verschillende steden. Op het Taksimplein in Istanbul zette de politie traangas in. Met wisselend succes, vertelt deze Amerikaanse correspondent. A sizable number of the demonstrators leaving. Some of them coughing and choking. Some of them trying to cover their faces. While some of them have started increasing their chance. Tayyip istifaal, which means resign. Recep Tayyip Erdogan, the Turkish prime minister. Premier Erdogan denkt dat het vanzelf rustiger wordt in Turkije. Vanuit de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar hij op werkbezoek is, zei hij opnieuw dat de situatie de afgelopen dagen is afgekoeld. De hoogste waterstand in meer dan 500 jaar in het Zuid-Duitse Passau. Daar werd vannacht 12,80 meter bereikt. Grote delen van de stad staan onder water. Elektriciteit is afgesloten en het openbaar vervoer ligt stil. Ook in andere Duitse steden kampen ze met wateroverlast... zegt de correspondent Wouter Meijer.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 Koning Willem-Alexander heeft de eerste dag van de Duitse handelsmissie... afgesloten met een toespraak in Wiesbaden. Het bezoek aan Duitsland is bedoeld om de economische banden... tussen Nederland en de Duitse deelstaten Hessen en Baden-Württemberg te bevorderen. Tijdens zijn toespraak had de koning het over een sleutelrol... die Duitsland in onze economie speelt. En het verstaat zich vanzelf dat Duitsland... in deze samenhang een sleutelrol speelt. En bitte hebben ze... Met bier. dat glas, op oude liefde en nieuwe kansen. Ja, dat wordt goed ontvangen. Willem Alexander Proosten met een glaasje wijn op oude liefde en nieuwe kansen, met als doel dus economische vooruitgang voor beide. Ik kijk voor u vanochtend voor het eerst in de kranten en zie vooral. Uh, de NS terugkeren op de voorpagina's. De NS en natuurlijk de Vira. Het uh, FD bijvoorbeeld schrijft... NS riskeert verlies snelle spoor. Uh, u hoorde dat zojuist al. Het is mogelijk dat de NS uh, de concessie verliest voor HSL. Oud-president commissaris Timmer ziet uh, Thalys of Eurostar op het traject rijden. De FD heeft dus met uh, de oud-president commissaris gesproken... Volkskrant schrijft, ook NS gelooft niet meer in de Vira. Kabinet aarzelt, ondanks rampzalige onderzoeksrapportage... nog over een definitief besluit, dat is de Volkskrant. Trouw heeft ook de Vira op de voorpagina getekend, Vira. Ja, dat ziet er niet goed uit. Uh, op de tekening is een angstig hoofd getekend op de voorkant van de Vira. En um, in het middengedeelte van de trein vliegen de ramen uh, eruit... stoelen um, afgebroken... Een kapotte vira. De vira keert echt niet meer terug, schrijft Trouw. Fiasco zorgt voor een staatsstrop van zeker een half miljard. En of dat de verhalen is op de maker, Ansaldo Breda, is nog maar de vraag. Al dus Trouw. Daar deed ook, ja... NS eist honderden miljoenen voor Vira. Megaclaim naar Italiaanse bouwer, falende trein. Ook Daar dus de vraag of dat geld überhaupt terug te krijgen is. De Telegraaf eh, heeft ook aandacht voor de vira, maar met name op de voorpagina voor een ander verhaal... namelijk dat eh, staatssecretaris Steven bedreigd wordt. Ernstig bedreigd, schrijft de Telegraaf. En dat hij dag en nacht bewaakt wordt. Nou zal eh, de beveiliging, het ministerie, daar niet zo heel veel... Eh, over vertellen vermoeden we, maar we gaan toch maar eventjes bellen... met het eh, ministerie van Veiligheid en Justitie. En dat zou allemaal te maken hebben, volgens De Telegraaf... met eh, het debat over strafbaarstelling illegaliteit. Dat wekt de woede van activisten, meldt de krant. En tot slot, in het AD, een verhaal over... Eh... Onze collega Twan van Peperstraat die zou vertrekken bij Studio Sport. Ook stopt hij bij het radioprogramma Langs de Lijn. Op 1 augustus treedt hij in dienst bij betaalzender Eredivisie Live. Een verhaal van het AD vanochtend. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1-journaal. CC, Michael Jackson en Paul McCartney. Het is uh, 17 minuten over zes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het eraan toe gaat bij Myno Remmers. Myno, ik hoorde net uh, klotsend water. Waar ben je nu? Ik zit lekker aan de koffie. Ja, de kippetjes lopen over de camping heen. Uh, ik heb al een haas gezien. En Pim en Anja. En Anja maakt foto's, want zij doet de camping eigenlijk. Terwijl Pim vaak zegt: hij moet het gras maaien. Het is haar ding eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk... Uh, <laughs> ik mag ze helpen met de camping. Ja, prachtige mooie plaatsen. Maar ja, de schommel staat al in het water, zie ik. Ja, het is uh, nog een paar uur en dan loopt heel de camping onder water. Het is, uh, we leggen een beetje in een, in een lager gedeelte nog. Dus als het uh, over, de, over de, die rand heen komt, dan staat er gelijk een halve meter water op de camping. Elektriciteit al afgekoppeld? Elektriciteit afgekoppeld. We hebben nog... Uh, nog één uh, gast staan met een campertje, dus ja. die kan zelf uh, vertrekken straks. En terwijl ik zie hier al de Ford Trekker, de Ford 2000... voor uh, de dissel van een, uh, van een witte caravan staan, want die moet nog weg. Ja, die, uh, die trekker die hebben we speciaal eigenlijk voor de, voor de camping... Om, uh, om als het nodig is caravans uh, weg te halen. Ja. Het gebeurt ook wel eens dat het in de zomermaanden heel nat is... en dat je het met auto's niet op kan. En oh, dan, uh, dan doet u het met de dan trekker? met de trekker, ja. Hoeveel staanplaats heeft de camping... 25 En die hadden met deze mooie weekend in aantocht toch natuurlijk vol gestaan. Ja, we hadden het uh, net, nu het mooi weer begint te worden... Om het u... seizoen nog een beetje te redden. Ja, we hebben nog helemaal niks gehad eigenlijk. En uh, ja, de, de mensen die, uh, die, die verheugden er op het mooie weer. En ja, nou moeten ze allemaal weg. Het is jammer. Hoe reageren ja. de mensen dan? Ja, toch, toch wel een beetje gelaten. Want het, uh, ja, ze weten dat het kan gebeuren. Hm. Maar uh, ja, je verwacht het niet om deze tijd. Nee. Zullen we deze dan maar naar boven rijden? Ja, ik denk dat ik hem eens uh, probeer te starten en dan willen ja. euh, ja. we de laatste keer hoe, hoe groot is de strop eigenlijk voor de camping? Ja, nou, de strop... Het, het, i, i, Want het, hoe, hoe snel is het water weg, is eigenlijk mijn vraag. Het, uh, als het komt het water uh, dan duurt het minimaal nog, nog anderhalf, twee weken voordat het weer droog is. Dus we, we zitten nog gewoon drie weken zonder gas. Duurt het zo lang? Ja, ja. Jullie wonen bij de camping? Ja. Maar het huis blijft droog? Het huis staat hoog genoeg. Het kiphok moet nog verplaatsen, zie ik. Ja, het kiphok verplaatsen, maar ja, dat staat op wielen. Daar hebben we ook al rekening mee gehouden. Ja. Dus. Nou, laten we maar starten dan. Van wie is de, de caravan eigenlijk? Zijn die mensen er niet? Nee, die mensen die komen uit Waalwijk, maar die zouden hier nog een langere tijd staan. Dus hij zei, ik hoop dat we nog terug kunnen komen. Dus, ja. Ja. Waar gaat u hem nou neerzetten? Uh, wij hebben hier aan de andere kant van de dijk nog een, uh, een stalling. Dus, uh, ja. Nou, eens kijken of dat hij wil starten. Ja, dat hoop ik ook, ja. Oei. Ah, eerst gloeien, hè? Eerst gloe ja, eerst gloeien, ja. Op de, de kippen oh. lopen over het, uh, over het gras heen. Alle plekken zijn al leeg. Ja, dus, nou staat er nog één caravan van jullie in de tuin. Ja, dat is weer een apart verhaal. Dat zijn mensen uit, uh, uit Friesland. En uh, die hadden nog nooit het hoge water gezien. Ik zeg, nou, als je het wil zien, dan moet je hier blijven. En dan zet ik je in de tuin. No, dat is een exclusieve plek. Ja, dat is een hele aparte plek. Dat is alleen voor hem. Ja, ja, ja, ja. Even duwen. komt een beetje rook uit de uitlaat. Terwijl het water komt, trekt de blauwe trekker de laatste caravan weg. Er staat nog een, een camper aan het einde van het veldje. Daar gaan we zo eens even aanbellen. Doe maar hoor. Meino Remmers vanochtend in de Uiterwaarde rond de Meerwede. Waar, uh, u hoorde het al, Kervens worden verplaatst en koeien en kippen worden weggehaald... vanwege het hoge water. We praten u er uiteraard ook bij later in deze uitzending... over de situatie in het zuiden van Duitsland, onder andere en Tsjechië. Onze correspondent is in Passau. Een kleine 400 jaar geleden liep het VOC-schip de Batavia... op een rif voor de kust van Australië. De kapitein stapte in een roeiboot en probeerde hulp te halen in Indonesië. Het wrak van de Batavia werd 50 jaar geleden gevonden... En de geschiedenis van het schip spreekt tot de verbeelding. Welcome to the WA Maritime Museum. My name is Jill. Um, we're standing in the Batavia Gallery. In front of, um, part of the... Zo klinkt het hout van een 400 jaar oud VOC-schip. Dit is het wrak van de Batavia, althans een klein stukje van wat ooit een 50 meter lang schip moet zijn geweest. Het is met veel pijn en moeite uit de oceaan gehaald, weer opgebouwd en het staat nu in het museum van Fremantle, maar het hoog boven de bezoekers uit de Batavia was onderweg naar Batavia, het tegenwoordige Jakarta. Maar diep in de donkere nacht loopt het op een rif en de 300 overlevenden komen terecht op Beacon Island. Een eilandje ter grootte van drie voetbalvelden zonder bomen, zonder water. De kapitein die vertrekt in een roeiboot om hulp te gaan halen... in het 1600 kilometer verderop gelegen Indonesië. En voor de overlevenden breekt de hel los. De leider op het eiland begint links en rechts te moorden. Kinderen... Ouderen, vrouwen waar hij geen interesse in heeft ze worden neergesabeld verdronken of de keel doorgesneden de kapitein bereikt wonder boven wonder jakarta hij keert drie maanden later terug met de beloofde hulp en de leider die wordt opgehangen maar meer dan 100 mensen zijn dan al dood Het gruwelijke verhaal van de Batavia trekt steeds meer toeristen. Vooral nadat er een populaire roman is verschenen, weten steeds meer Australiërs van dit ongelofelijke verhaal af en willen ze de plek zelf zien. Dat vertelt piloot Brandon, die me er naartoe vliegt. You can to somebody, then you're like, Beacon Island is alleen toegankelijk voor onderzoekers. Ik ben onderweg naar East Wallaby, het dichtstbijzijnde eilandje. We vliegen over de diepblauwe oceaan... waar meer dan 100 eilandjes in de zon liggen te glinsteren. En daar in de diepte ligt opeens een fluoriserend blauwe plek... in die donkerblauwe oceaan. Dat is de plek waar de Batavia is gestrand. En als je staat op de landingstrip die gemaakt is van rood gravel... dan snap je hoe wanhopig de mensen zich hier hebben moeten gevoeld. Uh, helemaal in de verte zie ik twee kleine eilandjes nauwelijks waar te nemen. Je ziet helder blauw water dat overgaat in diep blauw water... dat overgaat in helemaal niets. En de mensen die op die eilanden hebben gestaan... Ja, die wisten dat het eind nabij was. En dan doe je gekke dingen. Binnenkort wordt Beacon Island toegankelijk voor het publiek... vertelt Jeremy Green, die de opgravingen leidt. Je kunt er nu al snorkelen, je kunt kijken dan naar een kanon of een anker maar binnenkort kun je dus ook rondlopen in de voetsporen van de overlevenden. Een waarschuwing is wel op zijn plek. Er wordt nog gezocht naar 20 skeletten. Gelukkig uh, dat de archeologen nog wel even bezig zijn op dit eiland. The Batavia is echt really like a never ending story. It just it'll go on and on and on for many many 20, 30, 40, 50 years from now There's people still be working on the Batavia. Het stadje Geraldton is de toegangspoort naar het wrak. Hier vandaan vertrekt het vliegtuigje waar ik net mee ben gevlogen en wie er rondrijdt ziet de Batavia overal in het uh, Batavia Park, de Batavia Duikschool, zelfs de tegelzetter heet Batavia en uh, het sloepje waarin de kapitein over de oceaan voer, die is nagebouwd en die ligt voor een museum. En in het museum sta ik uh, te kijken naar een schedel met daarin een enorm Gat waar uh, 400 jaar geleden waarschijnlijk een bijl moet zijn neergekomen. Uh, het is een uh, gruwelijk gezicht. Toch zijn veel West-Australiërs apen trots op dat gruwelijke verhaal. En het uh, museum is dan ook een graag geziene bestemming voor schoolreisjes. Want het zet dit deel van het land toch maar mooi op de kaart. En dat anderhalve eeuw voordat ene captain Cook Australië ontdekte en claimde voor de Engelsen een reportage van correspondent Robert Portier over de Batavia. Vijf minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Jihadisten die na de strijd terugkomen in saudi arabië gaan eerst de gevangenis in. Daarna gaan ze naar een soort luxe TBS-kliniek... om omgevormd te worden tot normale burgers. Nu is het aantal jihadisten uit saudi arabië niet te vergelijken... met het aantal dat uit Nederland naar bijvoorbeeld Syrië gaat... Maar de AfD is even goed bezorgd als ze terugkeren. Correspondent Sander van Hoorn vroeg zich af... of wij in Nederland wat van de Saoedische aanpak kunnen leren. Het rehabilitatiecentrum in Saoedi-Arabië... is een rare combinatie van luxe met grote zwembaden... en toch weer hoge muren. Het is niet vrijwillig dat je hier komt te zitten. En wat dat betreft is het meer een soort TBS-kliniek. Saudi-Arabië doet dit omdat er hier relatief veel jihadisten vandaan komen. Osama bin Laden was bijvoorbeeld een Saudi, en die richten zich ook nog wel eens tegen het eigen land, omdat er zoveel Amerikaanse militairen zitten bijvoorbeeld. Another al Qaeda will come back. al Qaeda bin Laden Als we niets doen, zegt een socioloog verbonden aan het instituut, dan wordt Al Qaeda weer sterker, of dan komt er een nieuwe Osama bin Laden. Saoedische jihadisten die komen hier terecht nadat ze in de gevangenis hebben gezeten. Want hier kunnen ze opgepakt worden. Unless you get permission from the the country, not allowed anywhere. Zonder toestemming van de leiders van Saoedi-Arabië mag je niet zomaar ergens in een oorlog gaan vechten. Bij mijn weten is er niet zo'n wet in Nederland. En dat zal het dus lastig maken om mensen gedwongen in zo'n kliniek op te sluiten. Dat zal dus vrijwillig moeten, maar op het moment dat je ze eenmaal binnen hebt... moet je volgens de mensen hier een aantal wegen bewandelen. Je moet het vertrouwen winnen van de jihadisten. Je moet ze hulp geven bij het opbouwen van hun leven na de TBS-kliniek. Je moet ze ervan overtuigen dat jihad niet is wat zij ervan maakten. En je moet ervoor zorgen dat ze zich geen paria voelen. Dat laatste dat doe je dus kennelijk door ze in deze kliniek... met zwembaden en ontspanningsruimtes in de watten te leggen. Maar het vertrouwen winnen, dat kan nog lastig worden in Nederland. Hier in Saoedi-Arabië is het toch een beetje van een heel extreme vorm van de islam naar een net iets minder extreme vorm van de islam in Nederland. Wordt dat natuurlijk ingewikkeld? Want wat wij een gematigde vorm van de islam noemen, daar kijken ze hier echt op neer. So, this, so we have to have a dialogue with the Islamic representative, Muslim de from Islamic centers or Islamic institutions in Holland, and they are will carry the job. En dus, zegt de socioloog, moet je in Nederland het gesprek aangaan met moslimorganisaties. Zij moeten het werk voor je doen. Want van jullie nemen ze het inderdaad niet aan. Het kan zelfs averechts werken. Maar hoe overtuig je iemand die vecht vanuit zijn geloof dat hij er eigenlijk naast heeft gezeten? Mm -hmm. so the thing, you can't. As een non muslim to come and tell him, oh, your religion says this and this. How you know? You don't know my religion. But, but, could... but if it if it came from a moslim, a, a scholar who is trusted by that group. Dat moet hem verteld worden door een moslim geleerde die door de groep vertrouwd wordt. Dat het nodig is, dat is duidelijk, zegt ook Ghaled, een jihadist die Osama bin Laden de hand schudde en die gevangen zat op Guantanamo Bay. They go with good intent. En dit is de waarheid. Ik ging op Jihad om moslims te helpen, zegt hij. Veel jongens gaan met goede bedoelingen. Echt waar. Om te helpen, bijvoorbeeld nu in Syrië. Maar eenmaal daar worden ze radicaler. Uiteindelijk zegt hij, ga je iedereen haten. Dus of je ze in Nederland kunt oppakken, dat weet ik niet. Maar zeggen ze hier, je moet er in elk geval over nadenken. Je moet er in elk geval. Op voorbereid zijn. En als wij van de kliniek jullie daarbij kunnen helpen, dan doen we dat graag, is hier de boodschap. Een bijdrage van de correspondent Sander van Hoorn over de Saoedische aanpak. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Maarten Stekelenburg hoopt vandaag zijn overgang naar Fulham af te ronden. De doelman is in Londen om de laatste details te bespreken. Zijn huidige club AS Roma heeft al een akkoord met Fulham van trainer Martin Jol. Er zou een bedrag van 4,7 miljoen euro mee zijn gemoeid. In januari ketste een overgang naar de club uit Londen nog af. Algemeen amateurkampioen Katwijk speelt volgend seizoen niet in de eerste divisie. De vereniging heeft het aanbod van de KNVB afgeslagen... om de komende twee jaar op amateurbasis mee te doen aan de Jupiler League. Wim Guyt, voorzitter van Katwijk, legt uit wat de grootste obstakels waren. ...toch wel de veelheid en het tempo van de veranderingen was door de vrijwilligersorganisatie heen. Sportief, we lossen elkaar uit allemaal handelen. Sportief eh, als voorbeeld, als we nu ja zeggen, moet je over twee maanden beginnen. Nou ja, dat iedere trainer zal zeggen, mijn selectie is daar niet klaar voor. Ik kan onmogelijk met vakantieplanningen, dus dat wordt gewoon rommelig. vrijwilligersorganisatie, eh, ja, we gaan om half vijf spelen. Dat betekent dat het kantinepersoneel eh, twee, twee uur lang, langer op de been staat... De veiligheidsorganisatie uit de strijd MVV. Kwart voor zeven betekent dat je op twee uur thuis bent. En uh, ja, het succes van de afgelopen vijf jaar. Uh, ja, dat, loop je dan risico dat je dat krijgt. Ja. Houd het liever bij het oude, dus bij Katwijk. Achilles 29, de kampioen bij de Zondag Amateurs, heeft het aanbod van de KNVB wel geaccepteerd. Jong PSV neemt nu zeer waarschijnlijk de plaats in van Katwijk. De belofte teams van Ajax en FC Twente doen volgend seizoen ook mee in de eerste divisie. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros zijn alle kwartfinalisten bekend. Stanislas Vavrinka heeft zich daarvoor gisteravond als laatste geplaatst. Bij de vrouwen waren dat Maria Sharapova en Jelena Jankovic. In Almere wachten ze niet op de beslissing van de Schaatsbond. Nee hoor, ze beginnen gewoon met de bouw van een Schaatstempel. Daarover hoort u na half zeven meer. Dit is Radio 1. E. Hier is het NOS Journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Vanwege de Fira-debakel... verliest de NS mogelijk de concessie voor het gebruik van de hoge snelheidslijn naar België. Staatssecretaris Mansveld zegt dat ze alle opties openhoudt. Het is volgens haar mogelijk dat er een andere vervoerder op de HSL komt. Bij de protesten tegen de Turkse premier Erdogan is opnieuw een betoger omgekomen. Man van 22 werd in de zuidelijke stad Antakya door zijn hoofd geschoten. Door wie is onduidelijk? Vorig jaar is vaker aangifte gedaan van geweld tegen politiemedewerkers. Er kwamen ruim 4700 aangiftes binnen. Dat zijn er zo'n 600 meer dan een jaar eerder. Mogelijk komt die stijging doordat er meer aandacht is voor geweld. En in Passau in Zuid-Duitsland heeft het waterpeil van de Donau... gisteravond 12,80 meter bereikt. Hoogste stand in meer dan 500 jaar. Normaal is het waterpeil 4,5 meter... Passau zit zonder elektriciteit. Bondskanselier Merkel bezoekt het waternoodgebied vandaag. Het weer, vandaag vooral in het noorden veel zon. In het zuiden nog wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 15 tot 19 graden. Later in de week wordt het zonniger en stijgt de temperatuur tot boven de 20 graden. Verkeersinformatie dan. Sean Bakker, laat maar raden. Zou er al een file staan op de A7? Ja, ja die heb je goed. Ja, nou, wist wist ik heb, wist wist ik. En, en ik heb er nog eentje en die staat een stukje <laughs> verderop op de A8. Op de A7 richting Zaandam bij Weidewormer 2 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam bij Knopend Koenplein ook daar 2 kilometer. Sprek je zo dadelijk weer, John, dankjewel. En een reportage over elektrische auto's die rijden vaak alleen maar op benzine. Hoort u zo? Elk jaar krijgen 2000 kinderen de diagnose epilepsie. Op dat moment begint een leven vol onzekerheid. Slaan medicijnen aan of blijven de aanvallen.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank, maar worden verkeerd gebruikt. Semi-elektrische auto's, zoals de Opel Ampera en de plug-in hybride van Toyota, de Prius met stekker. Onderzoeksbureau eh, CE heeft in kaart gebracht hoe die auto's en hun bestuurders het doen. Nou, dat is niet best. Mensen met auto's die elektrisch kunnen rijden, tanken nog steeds veel benzine...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 Ja, dan verdien je gewoon als je elektrisch gaat rijden. Nou, reken maar dat die bij rijders dat dan gaan doen. Een beloningsmodel. Daar komt het er wel op neer. Dan wordt het ook aantrekkelijk. Werkt dat beter dan de brandstofpas afpakken? Dat is een variant op hetzelfde. Ik denk dat het een strafmodel. Ja, nee, het, is altijd, nou ja nee, het is meer dat je uiteindelijk zegt... Van, wat betaal je als gebruiker zelf en wat betaalt je werkgever? Bijvoorbeeld omdat het bij leaserijders absoluut niet uitmaakt... of ze opladen thuis of op het werk of tanken langs de weg. Precies. Als je een brandstofpasje hebt van je werkgever... En die, daarmee worden alle brandstofkosten betaald. Ja, Dan maakt het niet uit hoeveel je tankt. Dan heb je helemaal geen stimulans om zuinig te rijden. En met zo'n plug-in auto dus ook niet om meer elektrisch te rijden. Nu is het soms zo dat die werkgever wel de benzinekosten betaalt... of niet de elektriciteitskosten. Dat moet om. andersom. Elektriciteitskosten ga je gewoon vergoed als werkgever. En die benzinekosten die laat je helemaal voor het grootste deel... Te gewoon voor rekening van de bereider. Deze auto's die zijn ontworpen gemaakt om groen te zijn. Dat is hun bestaansrecht. Groen en zuinig. Ze worden alleen gekocht in Nederland omdat ze zo razend voordelig zijn. Ja, we zijn echte Nederlanders. 0% bijtelling. Ze zijn niet aan te slepen. Nee, dat klopt. Je ziet dat het zijn inmiddels 6.000 van dit soort auto's die rondrijden. Dus dat is een fors aantal. Maar het is echt cruciaal dat de partijen hun verantwoordelijkheid gaan nemen... om ook het praktijkgebruik te beïnvloeden. Dus dat betekent bijvoorbeeld ook dat een vertegenwoordiger die 100.000 kilometer per jaar rijdt en per rit misschien 200 kilometer rijdt, dat die niet zo'n auto moet krijgen. Want voor zo iemand is het gewoon niet mogelijk om een groot aandeel elektrisch te rijden. Het gebeurt nu wel, hè? Veel van die auto's zijn in verkeerde handen. Er zijn zeker ook auto's die eigenlijk bij bereiders uh, terecht zijn gekomen... waar zeggen, ja, dat moeten we met elkaar niet willen, dat is niet handig. Want anders zou de overheid zomaar eens kunnen gaan besluiten... Dat al die financiële steun voor deze auto's een beetje onzinnig is. Ja, en ik denk dat de grootste fout die de overheid nu kan maken. is te zeggen dan. we moeten er helemaal vanaf en, en we zetten er een streep doorheen. Ik denk dat zou echt een, heel erg dom zijn. Want Nederland het heeft hier echt potentieel. Maar het is wel een, uh, belangrijk dat we niet alleen maar kijken. dat er zoveel mogelijk van die auto's op de weg komen. maar dat ze ook goed gebruikt worden. En dat is precies wat u zegt. Als je dat niet doet. dan staat er op een gegeven moment de geloofwaardigheid op het spel. Dus ik denk dat het is echt de verantwoordelijkheid van de branche zelf. Ondersteund door de overheid uh, is het ook mogelijk om dat ze gebruik. Uh, Goed te het is voor de rijders natuurlijk ook even wennen, hè? want we zijn er zo aan gewend. Je verbruik hangt af van je rechtervoet, maar met deze auto's is de rechterhand net zo belangrijk. Precies, namelijk hoe vaak steek je die stekker erin. Ah, en dan wordt het op een gegeven moment ook wordt het leuk om zuinig te rijden. Je, niet, het kan een sport worden, collega's onderling, en je verdient er ook nog aan aan. Ja, dat is dus de energie die we moeten hebben. Een bijdrage was dat van Louis Dekker. Meer daarover op onze website. Een verhaal van Louis daar op nos.nl. Onder het kopje overgang. Elektrisch rijden moeilijk. En we praten er ook nog over door trouwens in de uitzending later. Ja, en onlangs alle vraagtekens die de afgelopen weken ontstonden over welk ijsstadion zich vanaf 2016 het nieuwe Nederlandse schaatsmekker mag noemen, heeft Almere zelf de knoop alvast maar doorgehakt, want ze gaan gewoon bouwen. Het Ice zal in 2016 af zijn, wat ze er in Heerenveen ook van denken. Tialf in Heerenveen. Net als Soetermeer en Almere is ook deze plek een van de kanshebbers om vanaf 2016 het schaatscentrum van Nederland te worden. De schaatsers van TVM stappen hier het zomerreis op om te trainen. Het o zo vertrouwde zomerreis. Door de spierballentaal van Almere zijn schaatsers als Sven Kramer er zich bewust van dat hun geliefde Tialf straks wel eens het tweede ijsstadion van Nederland kan zijn. Ik hou van Tialf. Maar uiteindelijk, als je gewoon naar de, kei, de feiten kijkt, weet je, ik heb natuurlijk ook altijd het op die af. En het is natuurlijk ook nog, ja, weet je, als je hier om je heen kijkt, zo wil je het niet meer. Het is al te laat eigenlijk. En dit had al eigenlijk al lang nieuw moeten zijn. En, en nu wordt de, de Fries in één keer heet onder de voeten. En dat zal er gisteravond niet veel beter op geworden zijn. Ik mag namens uh, het consortium ook zeggen dat Aisdom Almere daadwerkelijk wordt gebouwd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 Ja, het is de vraag of ze in Friesland de humor van Annemarie maar zullen waarderen. De Friese zitten sowieso niet erg lekker op hun Almeerse stoeltje. Wij praten vanavond over waarom is dit dan het beste plan. Zegt Volkert Buiter. Hij is de initiatiefnemer van het IJsdome. En zo gaan wij dit plan realiseren. Bedankt. Buiter strooit met mooie plaatjes over hoe het stadion eruit gaat zien. Hij belooft 240 appartementen voor topsporters op het complex langs de A6. En bovenal zegt hij aan geld geen gebrek.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 Volkert Buiters stropt zijn mouwen nog maar eens iets verder op... als ik hem vraag naar de wedstrijd die loopt tussen Almere, Heerenveen en Zoetermeer. Hij vindt het onterecht dat NOC, NSF en de KNSB hebben besloten... alle financiën nog eens te gaan nalopen. En dat daarmee de beslissing tot augustus is uitgesteld. De beslissing over wie vanaf 2016 de internationale wedstrijden mag organiseren. Kijk, uh, wat het NOC, NSF en de KNSB hebben besloten... is in strijd met de procedure. En dat betwisten wij dus. Je kunt de procedure niet veranderen zonder instemming van de kandidaten...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 Een van de Vriezen in het Almeerse stadhuis is TIAF-directeur Ilko Derks. Hij zegt niet onder de indruk te zijn van de Almeerse spierballen. Volgens hem is er geen onderbouwing van de financiële beloftes. Voor de microfoon wil Derks niet reageren en dus krijgt buiten het laatste woord. In 2016 heeft Almere een ijsdome. Ja hoor, er staat hier een uh, ijssportcomplex voor heel veel ijsporten en andere sporten. En in 2022 zit er daar geen spinnenweb aan? Nee, dan denk ik dat het zo druk is dat er nog iets naast gebouwd moet worden. En daar zijn we ook al mee bezig. Kijk eens aan. Een bijdrage van uh, Steven Dalenboud. Er komt hoog water aan, de uiterwaarden lopen over... en daarom probeert Minor Remmer straks een camper van de uiterwaarden... bij Herwijnen te krijgen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar goed, wateroverlast hier is natuurlijk niet zo groot als in Duitsland... en ook daaromheen in Oostenrijk en Tsjechië. Daar zijn de overvloedige regenval rivieren buiten hun oevers getreden. In sommige overstroomde dorpen worden mensen met een boot... uit hun eigen huis gehaald. De Oostenrijkers voelen zich overrompeld door het water, zeggen ze als hulpverleners hen in een boot komen ophalen. In een hotel liggen her en der stoelen, de vloer is vol met modder, maar de hoteleigenaar is blij dat zijn gasten net op tijd zijn vertrokken. We hebben heute een gelukkigste dag vijf minuten voorheen aan 50 mensen in mijn bus opgereisd. Als ze langer waren gebleven, waren er doden en gewonden gevallen. Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Maar de stationshal is overvol met mensen die weg willen. We rekenen dat we bij München komen. Misschien kunnen we naar München. Misschien wordt het vannacht slapen in een sporthal, zegt een reiziger. We nemen het ze lekker. Het is hogere dit was niet te voorspellen, dus je kan je er maar beter bij neerleggen, vindt een ander. Ook in Tsjechië is de wateroverlast groot. Een burgemeester vertelt dat eerst twee grote bruggen instorten. En nu heeft een vloedgolf ook de kleinere bruggen verwoest. Vrijwilligers leggen zandzakken om het water weg te houden. De mensen zijn er niet gerust op. Stel dat er meer regen komt en mensen verdrinken. Ja, mij nou remmers, dat zal, kan ik me na haast niet voorstellen... in Nederland niet zo heel gauw gebeuren. Maar wat zie jij wel om je heen? Onder andere dat de schepen op de Waal... tegen een behoorlijke stroom in aan het ploegen zijn. Vaak 24 uur op 24 uur gaan ze door, hè. Met ploegendienst op die grote duw eenheid En als er eentje langskomt, ja, dan golft het al behoorlijk hier op de camping Duswaan. Camping van uh, Pim en Anja in de Uiterwaarde bij Herwijnen. Er staat nog één campertje, een rode. Pal aan het water. Je moet ook weg, hè? Ja, een paar uur en dan moet je vertrekken. Ja, want het loopt vol. en dan, uh, ja, Als hij blijft staan te lang, dan kan hij er niet meer uit dus. Nee. Pim van der Meijden doet de camping samen met zijn vrouw, Anja. Nou zitten jullie alle twee bij de brandweer van Herwijnen. Dat is wel makkelijk, hè? Ja, dat ja. Het ja, we kunnen ons eigen, eigen redden dan. Ja. Twee weken lang gaat het duren voordat de camping dan waarschijnlijk weer droog is. Ja, dat duurt zeker twee weken. Waarom duurt dat zo lang? Dat, dat is toch maar een piek, eigenlijk? Ja, dat water is wel een piek. Maar ja, er komt anderhalve meter water op de camping te staan. Dus... Hoe snel gaat dat? Uh, ja, vanaf vandaag begint het met, uh, met drie centimeter per uur te stijgen hier... Ja. Oh, daar komt een slaperig hoofd hier in het, achter het gaasje van het tendoek. Goedemorgen. ja. ja. Het water al gehoord onderaan uh, bij de trekhaak? Nee, het valt mij. Valt ja. ja, je hebt nog even de tijd om weg te komen. Ja, precies. Ja, hoe is het om hier te staan? Ja, lekker. Mooi uitzicht toch? Ja, maar ja, het houdt op hè. Jammer, hebben jullie vakantie? Ja. Ja, vandaag moest we hier in de buurt zijn en uh, gaan we vandaag door naar Dennen. Ik geloof dat daar geen hoog water is, hè? want de Maas staat gewoon. dat, dus, dus, uh... ja, ja. Ja. Nou, dat wordt Maar jullie hadden eigenlijk liever hier willen staan? Uh, nee, dit was de planning. Nou, oh, dan valt het allemaal mee. Ja, nou ja. Nou, jullie hebben het wel gedurfd hè, om hier nog eventjes... Uh... Want jullie staan echt aan de rand, de bomen staan al in het water. Ja, klopt. Ja, maar uh, Pim, de camping-eigenaar, heeft ons zeker dat, uh, dat het water niet zo hoog komt. Dus, uh... Ja, nou, ja dus het kan nog een nachtje. Ja, nou ja, zo'n campertje heb je ook zo ingepakt eigenlijk, hè? Dat is ook waar, ja. ja. Nou, een mooie vakantie dan nog maar, hè? Ja. Het wordt wel beter weer. Ja, klopt. Bedankt. Het ja. goed. <laughs> goed. Ondernooflijk slaperig hoofd <laughs> achter het gaasje. <laughs> ja. Dus ja, nou goed, uh, Pim en Anja die hebben de camping eigenlijk grotendeels al, uh, al leeg. Uh, het elektriciteit is afgekoppeld. De kippen zijn al met de ren naar boven gebracht. Ja, het is sneu voor het seizoen natuurlijk. Maar uh, ach, de mensen komen ook weer terug misschien toch? Ja, de dus mensen komen zeker terug. Want uh, ja, ze zeggen al hoe lang duurt het hoe lang duurt het voordat we weer hier kunnen komen. Want ja, het is toch een, uh, een mooie plek. Jullie hebben de camping al meer dan twintig jaar? Ja. ja wij... Nog nooit meegemaakt dit? Nee, nee want uh, we hebben gekeken hoe lang dat geleden is. En uh, het is in 1983 voor het laatst gebeurd dat in de zomer uh, helemaal onder, onder water gelopen is. Dus ja... Het gebeurt maar zelden, maar ja, wij treffen het nu net. Goed, wij gaan naar de overkant van de Waal. Wij gaan naar Sleerwijk. Daar uh, gaat het Brabants landschap, want dat is Brabant. Die gaan daar de koeien en de paarden bijeendrijven... en verplaatsen naar hogere delen... wat de campinggasten inmiddels al gedaan hebben op camping. Dat het dan ook nog de Zwaan heet, hè? <laughs> Leuk, hè? <laughs> ja, ja. Prachtig uitzicht. Het water en mijno maar de broek omhoog, mijno. Verkeersinformatie, Zonbakken, hoe is het op de weg vanochtend? Het valt nog reuze mee hoor, drie files op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Weidewormer, drie kilometer. Ook drie kilometer op de A8 richting Amsterdam bij Knopend Koenplein. En op de A15 van Rotterdam naar Europort bij hoogvliet, ook daar 3 kilometer. Wat verwacht je nog voor vanochtend? Ja, het was gisteren al een stuk minder dan gebruikelijk. En als ik uh, dit nu bekijk met uh, nog geen 10 kilometer, dan uh, wordt het weer minder. Normaal is 175 ongeveer. Nou, 125. Oké, okay, doen we het daarmee. Vanochtend okay. dankjewel, John Bakker. We gaan luisteren naar Andy Burrows. Ik got in Al, that I can. I might wait forever To tell you what's wrong I might tell you to your face voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nou, het is uh, misschien niet meer iets wat veel mensen doen. Het gebeurt nog wel. Een brief of een kaart sturen. Als de ontwikkelingen zich voortzetten zoals nu... dan kunt u die brief beter zelf maar gaan brengen. Want het zal steeds moeilijker worden om een brievenbus te vinden. PostNL kondigde gisteren aan... dat een groot deel van de brievenbussen zal gaan verdwijnen. Directeur Gliana Den Haan van de Oudere Bond, AMBO. Mevrouw Den Haan, goedemorgen. Nou, ik kan me voorstellen dat uh, u dat vanuit het perspectief van de ouderen... niet zo ziet zitten als die brievenbussen verdwijnen. Nee, daar zijn we inderdaad uh, niet blij mee. Het is uh, niet zo dat de ouderen uh, alleen maar, zeg maar een kaartje op de bus doen... maar die doen ook hun bankzaken, uh, nog met de post en uh, heel veel andere dingen. Uh, denk ook even aan rouwpost. Heel veel gebeurt er toch nog zeg maar, met, uh, ja, met de brievenbus. Mm. En het is niet alleen maar zo dat de brievenbussen drastisch verminderd worden... maar ook dat de postkantoren zeg maar, verminderd worden. Die gaan ook van 2500 kantoren naar 1000. En dat was al gaande, hè? Dat was al gaande. Er was al een drastische teruggang. Nou is het zo dat we met z'n allen roepen... ouderen moeten langer thuis blijven wonen... moeten langer zelfstandig blijven en de regie over hun eigen leven houden... de dienstverlening moet toegankelijk blijven... ja, dan helpt dit niet. Nou ja, ondertussen verandert de wereld om hen heen in omgekeerde richting. Ja, nou is het zo dat meer dan 76% van de ouderen al online is... Hè, van de 55-plussers, dus dat is nou, al dat heel is best erg hard, veel. Ja. Maar er zijn heel veel mensen, overigens niet alleen maar ouderen... die niet digitaal kunnen of, of willen zijn... Um, ja, die moet je toch wel de mogelijkheid bieden om ook ja, die dienstverlening zeg maar, te houden... en mee te blijven doen, uh, zelf hun post uh, te kunnen laten uh, brengen... bankzaken te kunnen regelen. Ja, dat lukt dan op deze manier niet. Nee, want hoe lossen ouderen dat nu al op? als uh, We hebben gezien dat het aantal postkantoren is um, verminderd... dat mensen ook steeds verder moeten wandelen, lopen... Uh, ja, de... om uh, bij, de, bij het postkantoor te komen. Ja, mensen moeten vaker een beroep doen op iemand anders. Nou, dat is dus juist wat je niet wil... Nou snappen we bij AMBO natuurlijk wel dat vanuit bedrijfseconomische redenen PostNL iets moet doen. He, als PostNL omvalt, dan hebben we daar allemaal natuurlijk eh, last van. Dus dat wil niemand. We willen ook graag met PostNL in overleg om te kijken of er alternatieven te bedenken zijn. Uh, wat je nu overigens ook al wel ziet, dat er bijvoorbeeld in bejaardenhuizen, maar ook bijvoorbeeld bij, bij supermarkten eh, postzakken staan. Mm -hmm. Waardoor men, eh, meestal als je dan nog zelfstandig bent, kun je in ieder geval nog naar de supermarkt. Ja. En doe je je eigen boodschappen, dan kun je daar ieder geval ook je bankzaken en je overige post zaken kwijt. Maar ja, dan moet PostNL alsnog met de postzakken een rit maken. Dat klopt. Uh, dus dan bespaar je niet zeg maar de volle map zoals ze dat nu willen, mm. maar dan bespaar je in ieder geval nog behoorlijk. En dan hou je ook rekening met een doelgroep die het ook belangrijk vindt om gebruik te maken van de post. Weet u of uh, PostNL daar wat voor voelt? Ja. PostNL heeft aangegeven dat ze absoluut rekening willen houden met deze doelgroep. Overigens, het treft niet alleen ouderen die, uh, die hier last van gaan krijgen. Um, en nou, we zullen ook vandaag weer contact opnemen met PostNL om te kijken... of we mogelijk aan alternatieven kunnen bedenken die ja. toch nog betaalbaar zijn. Maar u zegt het treft niet alleen ouderen, u bedoelt? Nou, chronisch zieken, gehandicapten, mensen die het ook uh, heel fijn vinden... ...dat ze op de hoek van de straat uh, of straks misschien wel in de supermarkt... ...toch nog hun postzaken kunnen doen... Dus daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. Ja. Nou, wachten af hoe de gesprekken gaan met Post.nl, mevrouw Den Haan. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Bij me, Martijn van Beek. Goedemorgen. Goedemorgen. De Vira komt terug op alle voorpagina's van de landelijke ochtendbladen. Vooral de voorpagina van de NRC Next valt op. In de kleuren van de Vira, roze en rood, staat er retour afzender. Met daaronder, maar heeft iemand het bonnetje van de Vira nog? <laughs> Ja, dat is een goeie. Uh, het Financiële Dagblad heeft Jan Timmer gesproken. Dat is de oud-president commissaris van de NS. Hij vindt dat het kabinet de Thalys of Eurostar moet proberen te interesseren... omdat die ervaringen hebben met hoge snelheidslijnen en treinen. Nu er zo'n potje van gemaakt is, lijkt het mij een zaak tussen regeringen geworden. Laten we ervoor zorgen dat er tenminste treinen rijden over dat peperdure spoor, zegt Timmer. Later vanochtend hoort u bij ons nog de politiek en de NS zelf... over eventueel een andere exploitant van de hoge snelheidslijn. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie wordt ernstig bedreigd. Bronnen aan de Telegraaf bevestigen dat hij persoonsbeveiliging krijgt... en ook dat zijn huis in Amsterdam wordt bewaakt. De kwaadwillenden zouden uit de asielactivistische hoek komen. Um, Agnes Jogerius is gevraagd om zich kandidaat te stellen... voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in Rotterdam. De oud-vakmondbestuurder wordt gezien als een politiek zwaargewicht... die de strijd aan kan gaan met leefbaar Rotterdam. Die partij schrijft waarschijnlijk Joost Eertmans naar voren... als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen... zo schrijft het Algemeen Dagblad. De muziekschool wegbezuinigen en er nog een prijs voor winnen ook. Die vraag stelt en beantwoordt de Volkskrant... Want de gemeente Deurne maakt kansen op een prijs... doordat ze vier ton muziekeducatie hebben bezuinigd. Daar hebben namelijk de drum van Vaders en Harmonieën de muziekles overgenomen. Veel levert de prijs niet op. Een oorkonde en drie dagen advies. Nou, dat is fijn. En het AD meldt dat uh, onze collega... hier bij de NOS, Twan van Peperstraten, vertrekt bij Studio Sport. en uh, Ook op de radio. Na twintig jaar gaat hij naar betaalzender Eredivisie Live... Veel werk om te bekijken, maar het levert kennelijk wel wat op. Winkeliers sturen steeds vaker beelden van een misdrijf naar de centrale meldkamers van de politie. Volgens Spits worden door deze zogenoemde overval-TV-daders vaker aangehouden. Tot zover het mediaoverzicht, Martijn, dank je wel. En zo dadelijk tegen politie wordt steeds meer geweld gebruikt. In ieder geval gemeld vorig jaar bijna 5.000 keer. En er is een trend in het soort geweld.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 Als u even de tijd heeft, ga naar zilverenkruis.nl gezond ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad. Alles, allen op en top. Alles, allen op en top. liggen klaar. liggen klaar. Bij Posteljon Hotels trainen we onze medewerkers. Zodat u zorgeloos kunt vergaderen in een van onze vestigingen. En mocht er toch iets misgaan, fixen we dit binnen 15 minuten. Dat is onze 15-minutes-fix-garantie. Posteljon Hotels. Meet, work, stay.